Dikter Hark met het NOS Journaal. De Amsterdamse wethouder Lodewijk Aschemier van de Partij van de Arbeid meldde bronnen in Den Haag. Naar welk departement hij gaat is nog niet duidelijk. Genoemd worden onderwijs en sociale zaken. De 38-jarige Ascher is nu wethouder van Financiën, Onderwijs en Jeugd in Amsterdam. Over zijn mogelijke komst naar Den Haag is al vaker gespeculeerd. Op de intensive care afdeling van het Radboud ziekenhuis in Nijmegen zijn zeven patiënten besmet geraakt met MRSA. Een bacterie die gevaarlijk kan zijn voor mensen met een verminderde weerstand. Ook op de medium care is de bacterie gevonden. Beide afdelingen zijn inmiddels gesloten. Volgens het Radboud ziekenhuis zijn maatregelen getroffen om verdere verspreiding tegen te gaan. Uit voorzorg worden alle patiënten en zorgverleners die mogelijk aan de MRSA bacterie zijn blootgesteld, getest. In een woning in Venlois is de avond een vrouw doodgeschoten. Over de identiteit van de vrouw wil de politie niet zeggen. Bij de zoekactie naar de schutter is onder meer een politiehelikopter ingezet. De politie doet een oproep aan getuigen zich te melden. Verwacht ik de politie mensen via Burgernet op uit te kijken naar een witte Mercedes, witte Mercedes Vito die mogelijk bij de schietpartij is gebruikt. Bij een zelfmoordaanslag in de moskee in Afghanistan zijn zeker 35 mensen omgekomen en 70 gewond geraakt. De aanslag was in de stad Maimana, in het noorden van het land, waar het doorgaans relatief rustig is. Volgens de politie blies een man zich buiten de moskee op, net toen moslims met hun gebed waren begonnen. In de Mexicaanse badplaats Cancún zijn bijna 300 Nederlanders gestrand. Het toestel waarmee de vakantiegangers zouden vliegen... heeft technische problemen. Ze zijn opgevangen in een hotel waar ze inmiddels al 35 uur zitten. De reisorganisator hoopt dat ze de komende nacht terug naar huis kunnen. Het weer nog vanmiddag in het zuiden en aan de kust bewolkt. En af en toe regen in het midden en noorden van het land periode met zon. Het wordt zo'n 9 graden, morgen aan de kust buien. De rest van het land droog en een graad of 8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 We zijn er weer dus. Ja, is dat is goed? het goed? Ja, dan is het goed. Ja. Goedemiddag Zaltvoort. Uh, leuk dat u er weer bent. Wij zijn er ook weer. En zie het is weer mooi weer hè? Ja, de zonschrijf. Moet je wel mee uitkijken. Ai, dus ik loop nu het risico... ...besmet te worden met een goed humeur. Ja, die kans loop je. Ai. Ja. Ja. Kan zomaar gebeuren. En uh, wat doe je daar tegen? Uh, nou ja, je kan het maar het beste gewoon laten gebeuren. Ja, dat is waar. Ja. Want kijk, je kan beter met een goed humeur besmet raken... ...dan met een slecht humeur. Eh... Uh, ja... Ik word altijd vrolijk van dit soort weer, jongens. En dat is echt zo. Ik word altijd vrolijk van dit weer. Als ik zo naar buiten kijk, dan denk ik. Oeh, oe, oe, denk ik gewoon. Oeh. Oe, oe. uh, kun je dat ook uh, vertalen? Uh, nee, dat is gewoon. Oeh. Oe. Ah. Ja. We mm. hebben een heleboel nieuwe muziek vandaag. Dat is wel leuk. Ik heb uh, een heleboel, nou ja, nieuw. In ieder geval, um, uh, ja, nou, toch zeker wel nummer nog 50 nieuw, hoor, vandaag. Ja, of, of dat we allemaal gaan reden, Ben. Dan... Oh, nee, dat doen we ook niet. Dat doen we ook niet, maar... We hebben in ieder geval uh, geen dagstudeen vandaag, want die ben ik vergeten mee te nemen. Dus uh, kunt u dat vast... Uh, kunt u dat... Uh, vergeten? We hebben geen dagstudeen. Nou, ik heb die vanaf afgelopen week al in de passie. Ja, nee, dat hebben we al gehad. Oké. Okay. Nou, misschien doen we dat ook wel. zien we wel. We gaan maar een weekzad even maken, denk ik. is beter. Ja, kun je ook alles rijden. Ja, nou ja, dat was het. Ja. 23 Ik uh, ga beginnen met een uh, heel apart singeltje, dames en heren, dat ik van de week via de post kreeg toegestuurd... En dat komt omdat ik vriend ben van het Metropoolorkest. U weet wel, het Metropoolorkest, dat prachtige orkest, het beste lichte muziekorkest van Europa, dat sowieso. En dat wordt natuurlijk met opheffing bedreigd door alle belachelijke cultuurbezuinigingen die worden doorgevoerd, misschien. En die eigenlijk niet meer dan een groot schandaal zijn. Maar een van de beste orkesten van Europa wordt daardoor in zijn voortbestaan bedreigd. Terwijl het op dit moment met de Amerikaanse dirigent Victor Mendoza op uh, topniveau muziceert. Dat hebben ze trouwens altijd al gedaan. En zodoende is er een uh, plaatje uitgekomen. Dat kreeg ik van de week toegestuurd. Omdat je uh, tegen niet al te veel geld kun je een klein bedrag Kun je lid worden van de stichting Vrienden van het Metropoolorkest? En zo steun je dat orkest en zorg je er misschien wel voor dat het, uh, dat het blijft voortbestaan. En vandaar dit singeltje. Het heet Wereldwijd Orkest. En daar doen aan mee onder andere Etcilië Romli, Treintje Oosterhuis. Uh, Leonie uh, Meijer, de 3 J's. Jennifer Eubank. Uh, Ruth Jacot, Paul de Munnik. Jovanka Hint. Uh, L.A. The Voices, Glennis Grace, Karin Bloemen en Lee Towers. Nou, dat is nog een, een bunch van uh, behoorlijk bekende Nederlandse <lacht> artiesten. -magazier. En die hebben een heel leuk plaatje gemaakt en het heet Wereldwijd Orkest. Voor de vrienden van het Metropool Orkest. Geworden. Jouw lege handen zwijgen bij gebrek aan een verhaal. je ogen zie ik meer hoe je het warm zou kunnen krijgen. Ze spreken nog altijd maar in een onbekende taal. Je blijft steeds vaker stil het angst om niemand te bereiken. ik zou wel willen schreeuwen maar we vind je nog gehoord. van de daken, want je stem dringt toch niet door. Trouwens door John Eubank en Han Koerneef. De man die onder andere natuurlijk ook uh, vaak verantwoordelijk zijn voor het werk van Marco Bosato. Vreemd trouwens dat hij er niet bij zit. Maar um, het gaat dus om de stichting Vrienden van het Metropoolorkest En het Metropoolorkest, dames en heren, dat wil ik toch nog maar eens een keertje benadrukken. Dat is gewoon een van de allerbeste orkesten van, de, van zeker van Europa, zo niet van de wereld. Uh, vele beroemde artiesten uit binnen- en buitenland... hebben met dit orkest opgetreden. Het is gewoon eigenlijk een symfonieorkest, maar dan... Uh, op de pop- en jazz-tour. En ze kunnen werkelijk elke stijl aan. Uh, of het nou jazz, pop. of uh, weet ik het, Frans Bouwer is. Het maakt allemaal niks uit. Um, mm. Ze spelen gewoon alles. Aan dit singeltje hebben we dus meegewerkt. Attilia mm. Rombly, Trentje Oosterhuis. Le uh, Leonie Meijer. Uh, de drie J's. Jennifer Eubank. Rutje Kot. Paul de Munnik, Jovanka Hint. L.A. The Voices, Glennis Grace, Karin Bloemen en Lee Towers. En uh, nou ja, ik vind gewoon... je kunt lid worden van uh, die stichting, vrienden ja. van, van het Orkest. Vertel eens. Ja, dat kost uh, 35 euro per jaar. En aanmelden kan via de website van www.metrofriends.nl. Nou, 35 euro per jaar, dames en heren. Dan hou je dus gewoon een fantastisch orkest in stand... Als je dat doet. Dus ik roep iedereen met klem op om dat gewoon te gaan doen. Want nogmaals, als dit zou verdwijnen, dat zou een groot schandaal zijn. Want dan gaat een van de beste orkesten van, uh, nou zo niet van de wereld, gaat gewoon verloren. En dat zou eeuwig zonde zijn. 35 euro per jaar. U kunt u dus opgeven via www.metrofriends. Nl. En er zitten wel leuke dingen, want je krijgt nog wel eens een, een aanbieding voor een concert van het orkest en zo om daarbij te zijn. En uh, nou, ik kreeg dus ook van de week dat singeltje toegestuurd. En dat is hartstikke mooi. Dat is ontzettend leuk. We draaien hem straks gewoon ja, nog een keer. En ik zie net op de website staan dat je, als je nu aanmeldt, ja? dan krijg je gratis de CD Metropole Orkest on stage. Oh. En dat is een verzamel CD met nummers van het Metropole Orkest met uh, Karel Kraaierhoff, Ruud Breuls, Wayland. Leo Jansen. Ruud Kot onder andere. Dus het uh, is wel een uh, aanrader, denk ik. Ik weet wel zeker dat dat een aanrader is. En als hij die de cd niet krijgen, dan is het nog de moeite waard. 35 eurotjes dus, dames en heren. Dus uh, ik ga daar toch een beetje actie voor voeren. Want ik vind gewoon dat het Metropolekest moet blijven. Ja. Zo, dat vinden wij. Oké. Okay. is Snow Patrol. We'll do it all. Everything. That's Chasing Cars. Just En dat, waren, uh, dat was Snow Patrol. Ja, ja. Um, het volgende bandje... dat staat in de Euro Breakdown, dames en heren. zag ik toevallig. En ik wist helemaal niet wat het was natuurlijk. Ja... Ik ben niet zo erg meer in, bij met de nieuwe muziek. Hoewel dat nu allemaal weer wat beter gaat. Um, en toen zag ik, dat, hoor ik vanmorgen toevallig dit liedje op de radio. Ik denk, hé, hey, wat een leuk liedje. En dat bleek hij ook in, de, in die Euro Breakdown te staan. Die vanmiddag trouwens weer wat uitgezonden. Tussen drie en vijf door Sjors uh, van Dam, dames en heren. En de naam van dat bandje hoor. moet ik een beetje aan een stel voor de boeren denken eigenlijk. Ja. ja. Mumford and Sons. Dan denk ik altijd, nou, Steve B. en zo, weet ik veel. Ja, Stanford Sons is dat Ja, ook ja ben in ben het Engels ben. is het Stanford, maar in Nederland is het Steve B. Ha. Ja, oké. Okay. Nou, goed. Mumford and Sons dus. Oh, dat is er. Oh, ik zit helemaal in een verkeerde. Nou, dan eerst deze maar even. Sorry. Dit is Sassie met Turn Me On. Ik drukte op de verkeerde knop. Neemt u mij niet dadelijk... Zie sí. sí. Strong and use my head alongside my heart, so tame my flesh and fix my eyes a tear in my Uitkomen. Dat, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik heb straks nog een primeurtje voor u trouwens. Uh, Zometeen, ik moet even opzoeken. Maar ik heb zo'n, uh, denk ik, voor CRM uh, Weet ik niet zeker hoor. Maar ach, ik doe net alsof het een primeurtje is. Uh, wat zie ik nou ineens Goedemiddag Joop, staat er niks. <lacht> nou ja, oké. Okay. Uh, wat wou ik zeggen? Oh ja. Dit waren Mumford and Sons. En and dat heet I Will Wait. Uh, een zo'n band die ik hogelijk waardeer, dames en heren, uit uh, de moderne tijd, is Raccoon. Ik vind het een geweldige band. Ik vind dat die, gozer, die, die zanger met name een fantastische stem heeft. En dit vind ik een van hun allermooiste liedjes. Tenminste. Ja, toch. Don't give up the fight. Dit is Raccoon. En dit vind ik zo mooi. Please.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 Ik vind dit ook mooi. Ik vind het zo mooi liedje, dit. Het is ongelooflijk. Uh, het komt van het album uh, Liverpool Rain, en heren, van, uh, van Raccoon. En het klinkt gewoon helemaal fantastisch. Is er staat nog één plaatje en dan gaan we even het weer doen. Uh, want, uh, nou ja, goed, we kunnen naar buiten kijken... en dan zien we gewoon dat het heerlijk weer is vandaag. En, uh, maar hierna gaat Angela u even vertellen hoe het werkelijk zit met het weer. Dit is Bertolf. Bertolf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 Het weerbericht. Ja, het is vandaag een uh, lekkere zonnige dag. Af en toe wat lichte bewolking en uh, de wind is matig kracht 4 uit het noorden. De temperatuur wordt ongeveer 9 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en er is een kleine kans op een buitje. De wind is noord, kracht 4 en de temperatuur wordt morgen maximaal 10 graden. En uh, zondag lijkt een dag voor binnenactiviteiten te worden. Er is kans op veel regen en de wind draait naar het zuidwesten, kracht 4. En het wordt maximaal zo'n 10 graden. Ja. Dat was het? Dat was het weer, weer. Okay.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 All um... Dus dan dat weten we dan. We, we komen nooit meer samen. Nou ja, ik heb maar weten. Dan gaan we ook klaarwezen dat ook? Niet waar? Ja. Nou, dat weten we dan. Komen we komen nooit meer samen. We will never ever get it together. Taylor Swift was dat. En die staat ook alweer lekker hoog in die, uh, in die Euro Breakdown. Vanmiddag komt een nieuwe natuurlijk tussen drie en vijf met uh, George van Dam. En uh, ja, ik had u iets... Ik weet niet of het de primeur is hoor. Maar ik hoorde hem gisteren in ieder geval voor het eerst op de radio. En ik vond het zo'n apart nummer. Um, en ik ga hem nu ook laten horen natuurlijk. Want uh, ik maak u graag deelgenoot van mijn grote pleziertjes allemaal. En zo. Uh, Oké, okay. we kennen hem natuurlijk allemaal van uh, de nummer 1 hit uit het jaar 2011. Meest uh, verkochte plaat uh, Somebody... Nee, hoe heet het? Uh, Somebody I Used To Know heette dat. Got you. En hij heeft een nieuwe single. En die klinkt zo. Hey. Hey. Nou, en nummer dat heet Save Me. Godje, dames en heren, de jongen die u allemaal kent natuurlijk. Een Belg eigenlijk, die naar Australië gegaan is. En vanuit daar heeft, veroverd hij de wereld met uh, toch wel heel aparte muziek hoor. Je moet er altijd even aan wennen. Dat had ik met het vorige liedje ook. In het begin mocht ik, nou wat is dit? Maar uh, later vond ik het eigenlijk erg leuk. En deze vind ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Save Me heet hij. En uh, het is dus het nieuwe liedje van Godje. Yeah. De volgende is een hele oude. Die komt uh, van ongeveer ik denk 40 jaar geleden. Had je een Belgische zanger. Hij heeft volgens mij in Nederland ook maar één hit gehad. En die heette Bert de Koning. En het was een, uh, een beetje een, een ondeugend liedje eigenlijk. En um, als Evelien luistert. Nou Evelien, het is speciaal. Het gaat over jou. Ja, dus Evelien, als u je... luistert goed vooral. Want het gaat namelijk over jou, dit liedje. Ja, echt waar. Vijftien over tien komt Evelientje uit haar put. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker zegt ze en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt er aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt er aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Om vijf na half elf zag ik te bellen aan haar deur. Ze maakte lak om te open en ik ruik zoete geur. Om tien na elf elf liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we me draaien met z'n hem. En zo lacht het de bloed. Ze maakt zijn lichaam dronken en alle kleuren wordt. Om 15 voor de 5 neem ik afscheid met een zoen. You know I love you darling, man zullen so, het nooit eens doen. Om vijftien na de 5 komt er een man terug van kantoor. Met gewerkt de hersens en twee propjes in zijn oor. Oostgeloot zucht, en ze lacht er tanden bloot. Ze geeft hem gouden een zoontje, en ze deunt het en ze lacht die tanden bloot. Ze geeft hem gauw een zoontje naar zijn deundokkie Vijftien 15 over elf kijken ze samen naar tv. Je weet wel eens hoe de koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt meneer recht moe dan gaan ze man naar bed. Slaap gaat slapen. slaap. Ik heb de wekker juist gezet. In vier uur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Armon ligt tot de snurken, dus ze leest nog wat in bed. In vier uur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Armon ligt tot de snurken, dus ze leest nog wat in bed. In de bed. Ja hoor, uh, Evelientje heette dat. En het is een liedje uit uh, 72 geloof ik, als ik het goed heb. En de zanger was een Belg en die heette uh, Bert de Koning. Nou Evelien, ik wist niet dat je wat met hem had. Maar oké. Okay. <middels> dat is Sabrina Stark. Backseat driver. How feel you staring?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 Sabrina Stark was dat, dat heette Backseat Driver. En u weet, dames en heren, we hebben af en toe, zo in dit programma doen we wel eens hele rare dingen. Um, zoals bijvoorbeeld uh, een plaat die uh, zo verschrikkelijk hard is en stevig is dat je, uh, dat je zou kunnen zeggen dat het stof uit je oren gaat. Nou, dat is vandaag wel een hele aparte. Uh, Angela heeft hem gevonden, het is een hele aparte plaat, heel mooi. Hij is instrumentaal, het is dus een beetje hard. En het is voor de mensen die van klassieke muziek houden... misschien een klein beetje confronterend. Oké. Okay. Uh, de band heet Darkmoor. Er moest er wat gebeuren. Oh ja, toch. De band heet Dark Moor. <laughs> Het is hun versie van De Winter van Vivaldi. Niet schrik hoor. Fantastisch. En, nou, een hele aparte opvatting natuurlijk. Maar wel, ik vind het fantastisch Geweldig. gedaan. Je hoort door die gitarist. Dat, dat, ja. dat, ik vind dat echt uh, verbluffend mooi. Als ik eerlijk ben. Ja. Uh, ja, ik, ik vind het echt... Ik kom uit Spanje trouwens. Uit Spanje nog niet, wel. Ja. Zo, zo, zo. zo. En, uh, nou, we gaan bijna naar het nieuws. Want uh, we gaan niet te lang lopen kletsen. Want, uh, uh -huh. Maar jij wou vertelde dat ze uit Spanje kwamen. Ja, en dat de muziekstijl valt onder de symfonische power metal. Ja. Ook wel neoclassiek genoemd. Nou, ik vind het heel ja. mooi in ieder geval. En als wij in Nederland Exception niet gehad hadden... en Focus en zo, dan hadden we hier nooit aan gewend geraakt. Maar goed, nee. maakt niet uit. Ik vind het prachtig. En uh, er zijn nog meer prachtige dingen. Ze hebben ook nog iets gedaan met, uh, met de Moonshine sonate geloof ik van Beethoven en nog meer van dat vlees. Uh, het volgende liedje, dames en heren... ga ik even speciaal draaien voor Joop van Hesse. En die gaan we doen tot het nieuws. Mensen die voor 010 zijn, een klein beetje te plagen. Jawel. Ik was nog maar een jonge jongen toen ik werd uitgeselecteerd.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 Mocht Ik voor het eerst met de aansluitingssysteem mee. Dit is mijn kleur, mijn ideaal. En dit is de Strijd, de finale van de cup. De absolute climax in de historie van de club. Ik viel in aan het eind van de verlenging met de brilstand nog op het bord. En koud was ik op het veld, of ik werd binnen de 16, grofweg onderuit gejort. Dus